Mark Hokke met het NOS Journaal. In Iran zijn negen mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor verkrachting. De vonnissen werden gisteren voltrokken in een gevangenis in Zuid-Iran. Volgens Iraanse staatsmedia drongen de mannen in de zuidelijke provincie Fars... het huis binnen van een vrouw die ze daarna verkrachten. De vrouw trok haar aanklacht vervolgens in... maar deze maand bekrachtigde het Hoge Rechtshof alsnog de, de veroordeling. In Amsterdam komt het openbaar vervoer weer op gang. Het lag voor een groot deel plat door een storing in het communicatiesysteem van vervoersbedrijf GVB. Bijna alle metrolijnen lagen plat, alleen de Noord-Zuidlijn reed nog. Het GVB zegt dat de oorzaak van de communicatiestoring bij KPN ligt. Die storing is nog niet voorbij, maar toch gaat alles wel weer rijden. Hoe lang het nog duurt om de storing in Amsterdam te verhelpen is nog niet bekend. In het bos bij Etteleur heeft een jager een boswachter aangevallen. De boswachter had de man herkend van een eerder incident waarbij hij de jachtvergunning van de man had ingetrokken. Desondanks liep de man met een jachtgeweer rond en daarom wilde de boswachter hem aanhouden. De jager werd zo boos dat hij dreigde de man kapot te maken en daarna sloeg hij hem met een krukje. De jager, een man van 60, is aangehouden en de boswachter raakte licht gewond. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Seoul gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor Ayla Tomjanovic uit Australië. Het is voor Bertens de derde toernooizegen dit seizoen. Het weer. Vanuit het westen langdurig regen. Het wordt niet warmer dan 11 tot 13 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden en neemt dan ook in kracht toe. Vooral aan zee gaat het hard waaien. Vanavond trekt het gebied met regen weg. In de kustprovincies vallen dan nog wel buien. Morgen opnieuw enkele buien, tussendoor ook zon...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 Take your heart and I will love your heart Lost forever Surprise Got a feeling lost for treasure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 Voor een buigen als hij de troon besleed. En zult lag er lager altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm. Als zij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 Girl, you got the hoping for your love So hypnotizing Yeah! Down, gaan Realize how much you mean to me.